satin and waiting people would sing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 geboren op 2 november 1944 en overleden op 11 maart 2016. Hij staat bekend om zijn bijdrage aan de progressieve rockmuziek als lid van The Nice en van Emerson Lake Palmer, een van de meest iconische progressive rockbands uit de jaren 70 en natuurlijk ook heel bekend van zijn synthesizergebruik. Hij vermengde klassieke muziek met rock en jazz, resulterend in complexe arrangementen en weelderige composities. Een andere kenmerk was het gebruik van de monk synthesizer, een instrument dat destijds revolutionair was. Keith Emerson speelde een cruciale rol bij het populariseren van dit elektronische instrument in de rockmuziek. Zijn virtuositeit op de toetsen, gecombineerd met zijn vermogen om verschillende muziekstijlen te integreren, maakte hem tot een van de meest innovatieve invloedrijke muzikanten in de progressive rock-genre. Ook tijdens optredens was zijn gebruik van de Moog Synthesizer heel bijzonder. Op het podium bespeelde hij de orgel met messen, gooide het ondersteboven en heen en weer en bespeelde het ondersteboven. Deze theatrale elementen, samen met zijn virtuositeit, maakten de concerten tot spectaculaire gebeurtenissen. Mede dankzij hem is de Synthesizer en in het bijzonder de Moog Synthesizer Bekend geworden en algemeen ervaard en gebruikt in de muziekwereld. Een goed voorbeeld hiervan is het nummer Lucky Man uit 1970, dat we aan het begin van deze uitzending hoorden. Het is een van de eerste nummers waarop een MOOC synthesizer gebruikt werd. Het nummer begint met een rustige, akoestische gitaarintro gespeeld door Greg Lake, die al snel wordt vergezeld door de warme en herkenbare stem van de zanger. Wat het nummer echt opmerkelijk maakt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 Maar goed, terug naar het begin. Keith Emerson werd geboren op 2 november in 1944 in Totmore, West Yorkshire. Zijn moeder was niet muzikaal, maar zijn vader was een amateur pianist en leerde hem basispiano. De leren van Keith Emerson liet hem deelnemen aan wedstrijden op het Thursing Music Festival. en stelde voor dat hij zijn muziekstudie in Londen zou afmaken. Maar Keith had destijds weinig interesse in klassieke muziek en koos voor jazzpiano. Zijn studies in westerse klassieke muziek... inspireerden grotendeels zijn eigen stijl... in zijn professionele carrière... waarin vaak jazz- en rock-elementen waren verwerkt. Omdat Keith Emerson geen platenspeler bezat... luisterde hij natuurlijk graag naar muziek op de radio... en met name naar Floyd Kramer's Slipknot-stijl... onder Rebound uit 1961... en het werk van Dudley Moore... Hij gebruikte jazzbladmuziek van Dave Brubeck en George Shearing en leerde jazzmuziek kennen uit boeken en André Purvin's versie van My Fair Lady. Hij luisterde ook naar Boogie Woogie en naar country pianisten, waaronder Joe, Mr. Piano Henderson, Ross Conway en Winnie Fred Edwell. Emerson omstreek zichzelf later: Ik was een heel serieus kind. Ik liep vaak rond met sonates van Beethoven onder mijn arm. Maar ik kon echter ook heel goed voorkomen dat ik door pestkoppen in elkaar werd geslagen. Dat kwam omdat ik ook Jerry Lee Lewis kon spelen en liedjes van Little Richard. Dat vonden ze best cool en lieten ze me met rust. Hij raakte geïnteresseerd in het Hammond-orgel nadat hij jazzorganist Jack McDuff Rockcandy had horen spelen. En in eind jaren 60 werd de Hammond zijn favoriete instrument. Hij verweerde zijn eerste hammond een L100-model, op 15 of 16-jarige leeftijd, in huurkoop en in een bruiklijn van zijn vader. Hij had geld gespaard om een elektrische beurtorgel met ingebouwde luidsprekers aan elke kant te kopen, maar zag toen een Hammond in de winkel en dat vond hij een veel betere aankoop. Emersons oorspronkelijke plan was een niet-muzikale carrière, terwijl hij daarnaast piano speelde. Toen hij van school kwam, werkte hij voor Lloyds Bank, waar hij tijdens de lunch piano speelde in de bar en s'avonds in lokale pubs. Hij werd uiteindelijk ontslagen bij de bank. Emerson speelde ook in een lokale, 20 koppige swingband van Worthing Council, waar hij nummers van Count Basie en Duke Ellington uitvoerde. En dit leidde tot de vorming van het Keith Emerson Trio met de drummer en bassist van de groep. Zijn muzikale carrière begon in de jaren 60 toen hij deel uitmaakte van verschillende banden, waaronder de T-Bones, de Fips en de Nice. Zijn unieke stijl, waarin hij klassieke muziek combineerde met rockelementen, viel al snel op. En tijdens een optreden in de omgeving van Worthing Brighton speelde Emerson's in John Brown's Bodies, waar leden van de T-Bones, de begeleidingsband van blueszanger Gary Farr, hem een plaats in de groep aanbood. Van deze groep, de T-Bones, behoorden we net het nummer No Matter What Shape Your Stomach's In. Na een daaropvolgende Britse en Europese tour met de T-Bones ging de band weer uit elkaar. En Emerson sloot zich vervolgens aan bij de Vips die hij omschreef als een puristische bluesband. Zijn bekende flamboantie begon toen er een gevecht uitbrak tijdens een optreden in Frankrijk. Opgedragen door de band om door te blijven spelen... produceerde hij enkele explosie- en machinegeweergeluiden met het hammond waardoor het gevecht stopte. Zijn bandleden vertelden hem dat hij het stunt moest herhalen tijdens het volgende concert. En zo is het allemaal begonnen. Het werd een vast onderdeel van de show. En ook bij The Nice en Amazon Lake Palmer bleef hij zijn instrument teisteren. En hij was niet de enige die zoiets deed. Jimi Hendrix zak één keer... Op zijn knieën als een Boy Scout die een kampvuur aansteekt, zijn gitaar in de fik. En Pete Townshend sloeg elke avond zijn gitaar aan gort. En zo mishandelde Keith Emerson elke avond zijn Hammond, onderwijl de ene improvisatie naar de andere solo spelend. Popmuziek was eigenlijk niet aan hem besteed. Nadat hij de T-Bones had verlaten, ging Keith Emerson verder bij de Fips. En de FIPS waren een weinig succesvolle band uit Engeland, die het al nog vijf singles voor gezien hielden. De band bestond voornamelijk uit ex-leden van de Dakota's en de Remrods. In 1967 stapte Keith Emerson uit de band en ging naar de Nice. Bassist Greg Ridley startte samen met Steve Merritt de groep Humble Pie. Ook weer samen met Peter Frampton. En de overige leden gingen op in Spooky Tooth. Ik draai nu twee nummers van de FIPS, allebei uit 1966. Eerst het nummer I Wanna Be Free en dan het nummer In A Dream. They all gotta eat. Let me go when my work gets done. I wanna be free. I gotta be free. So now take away this chain. my realts man i want to be free Yeah I'm gonna Ondertussen was P.P. Arnold, een artiest die in Groot-Brittannië een hoger niveau van populariteit bereikte dan in haar geboorteland Amerika, niet tevreden met haar begeleidingsband The Blue Jays en was op zoek naar een vervanger. Haar chauffeur suggereerde dat Keith Emerson zo'n groep wel zou kunnen samenstellen. En Keith Emerson was het natuurlijk wel mee eens, maar alleen het voorwaarde dat de band dan ook kon optreden als opwarmingsact omdat het die feiten betekende dat je twee bands kreeg voor de prijs van één... ...was manager Andrew Log Oldman van de Rolling Stones het daar meteen mee eens. Kiev recruteerde Jackson als bassist... ...durman Ian Hake en ex die attack gitarist David Ollist ...en de laatste op aanbeveling van de journalist Chris Wells. De naam The Nice kwam van Arnold die zei... ...hier komt de NES... ...wat de groep verkeerd verhoorde als The Nice. En zo kwam het dat Keef in 1967 The Nice vormde. The Nice is dus eigenlijk als bege begeleidingsband begonnen. P.P. Arnold is een Amerikaanse soulzanger... ...en begon haar carrière als i bij Argentina Turner in 1965. Gedurende de periode dat uh, The Nice haar begeleidingsband was... ...scoorden ze vier verschillende hits... We de het originele van Cat Stevens, The First Cut is the deepest, en Angel of the Morning. Plus het Marriott Lane nummer, If You Think You're Groovy. En we gaan nu luisteren naar P.P. Arnold met Angel of the Morning uit 1968. Nadat ze Ian Heek hadden vervangen door Brian Davidson... ging de groep op eigen kracht verder... en ontwikkelde al snel een sterke live aanhanger Het geluid van de groep was gecentreerd op Emerson's showmanschap, en theatraal misbruik van het instrument... en een radicale herschikking van klassieke muziekthema's als symfonische rock. Om de visuele belangstelling van zijn show te vergroten... misbruikte Keef zijn Hammond L-100-orgel door er met een zweep op te slaan... Om ver te duwen, als een paard over het podium te rijden, er liggend mee te spelen en messen in het toetsenbord te steken. En sommige van deze acties produceerden ook muzikale geluidseffecten. Als je op het orgel sloeg, maakte het explosieachtige geluiden, als je het omdraaide, gaf het feedback en de messen hielden de toetsen ingedrukt, waardoor de noten langer werden aangehouden. Er wordt gezegd dat Emerson's Show met de NICE, een sterke invloed heeft gehad op heavy metal muzikanten. En zo komen we bij The Nice. The Nice was een invloedrijke, Engelse progressive rockband die werd opgericht in 1967. De band bestond uit keyboardspeler Keith Emerson, bassist Lee Jackson, gitarist David O'List en drummer Brian Davidson. Ze stonden bekend om hun innovatieve benadering van muziek, waarbij ze klassieke elementen combineerden met rock en jazz. En zoals gezegd was een van de opvallendste kenmerken van de NICE het virtueuze toetsenwerk van Keith Emerson. Zijn gebruik van het Hammond orgel en de nieuw geïntroduceerde MOOC synthesizer voorten voor een uniek geluid dat de band onderscheidde van andere acts uit die tijd. En natuurlijk ook Emerson's showman showmanschap op het podium, inclusief het bespelen van het orgel met messen en het omverwerpen van zijn instrument, droeg bij aan de the theatraliteit van hun live-optrainers. De Nice bracht in 1968 hun debuutalbum The Thoughts of Amalist Javjok uit dat een mix van originele composities en bewerkingen van een aantal klassieke stukken bevatte. Het album werd goed ontvangen en vestigde de aandacht op de band. Vooral de interpretatie van Leonard Bernstein's America uit West Side Story werd een grote hit. America is naar zeggen van Keith Emerson, de eerste instrumentale een mentale proceszang Ooit. Behalve het thema van de Westside Story, bevat de track ook nog fragmenten uit Stark's The New World Symphony. En van dit uh, debuutalbum draai ik nu het titelnummer The Thoughts of Amalys Javdak, vernoemd naar de bandleden, alsof ze gevieren een één klassieke componist vormden. De zang is van bassist Jackson.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 In het nummer dat we net hoorden zijn de klassieke invloeden goed te horen. En Keith heeft altijd, zowel in The Nice als in Emerson Lake Palmer en in zijn latere solo werk, klassiek werk meegenomen. eens zal door het werk van The Nice en Emerson Lake Palmer op het spoor van de klassieke muziek zijn gebracht. Hij liet door zijn werk de fans kennismaken met componisten waar ze nog nooit van gehoord hadden. Hij rekende af met het onder een jongere, wijdverspreide vooroordeel, als zou klassieke muziek een stoffer oude West stationnetje zijn en reeds lang en breed gepasseerd door de hoge snelheidstrein van de internationale moderne rock. Hoewel de Nice slechts een paar jaar actief was, de band viel uit het in 1970, liet de band een blijvende indruk achter op de progressive rock genre. Hun experimenten met klassieke en rockmuziek legde de basis voor latere progressieve acts en maakte van hen een belangrijke speler in de muzikale revolutie van de late jaren 60. Mijn favoriete album van The Nice is hun afscheidsalbum Elegy, waar ik nu twee nummers van laat horen. Hang On To A Dream, een nummer van Tim Harden, en Amerika, een nummer van de West Side Story Musical uit 1957. Beide nummers zijn live opgenomen in de Film Moor East in 1970. Ook wil ik nog vermelden dat ik de hoes van het album Elegy een van de mooiste albumhuizen aller tijden vind. Oké, okay, hier komen we achter elkaar tot het nieuws en de reclame. Hang on, hang on to a dream and America. En als het dan nog tijd is, draaien we ook het eerste nummer van kant 2, de Third Movement. een uh, bewerking van het Tchaikovsky nummer, Pathetiek. In de tweede uur gaan we verder met Emerson Leake Palmer en het latere solowerk van Keith Emerson. Tot zo! Can it, can it be? Let Soon. She's not walking away for all my soul. What will I do? Still loving you. It's all a dream. How can we let go to a dream? How can feel the day for a hit sake? Bye.